nacht werd het complex geraakt door een raket. Ook in het zuiden van Libië zouden bombardementen zijn uitgevoerd. De stad Sebha, een bolwerk van Gaddafi-getrouwen, zou daarbij zijn geraakt.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 Goedenacht allemaal, Bastian van Schaik zit in de taxi terug naar huis. Uh, er zal ongetwijfeld mee zitten te luisteren. waarschijnlijk ook waarschijnlijk alweer te twitteren. Ik heb het niet gekeken hoor, of hij alweer wat heeft geschreven over ons. En of het een beetje aardig was, maar dat moet toch haast wel. Het uh, was leuk zo even wat uh, inkijkjes in die modewereld te krijgen. Uh, met hem dus. We weten gelijk ook waar we dit voorjaar en uh, de zomer aan toe zijn. Wat wel en niet kan. Felle kleuren dus vooral. Uh, heren, de rocklengte tot op de enkels ongeveer. Ik heb hem al klaar liggen. Ja, hè? ja de Schotse keelt. <laughs> <Ja>. <laughs> um, het zijn de stemmen van de gebroeders uh, Freds. Want die zijn hier ook. Maar daar gaan we zo even mee praten. Maar dat doen we niet uh, voordat we u hebben opgeroepen om uh, ook te reageren. Want dat kan tot uh, twee uur. En we gaan natuurlijk door over die mode. Want uh, hebt u nou zelf bijzondere, opvallende, aparte mode-items in uw garderobe? Dus, uh, dat u ooit iets kocht? Nou, dat was in de mode. Ik noem maar even de, de Hot Pants, was dat op een gegeven moment. Uh, het mini-rokje, skinny jeans hebben we de laatste tijd gehad. Nou, dat zijn zo wat van die dingen. En, en wat zegt die kleding eigenlijk over u, die u zelf draagt? Die verhalen zijn van harte welkom op 0800-1121. Dus 0800-1121. U mag ook mailen naar kazaluna @ncv Maar liever bellen, want dan kunt u uw verhaal ook een beetje motiveren. Natuurlijk 0800-1121. Uh, als gezegd, de gebroeders Freds zijn hier. Uh, jullie hebben een liedje gemaakt dat heet Rokjesdag. Klopt. Ja. Waarom? Ja, het uh, is natuurlijk uh, een begrip wat uh, vooral door Martin Bril uh, in het leven is geroepen. En uh, ik vond altijd dat hij dat echt heel prachtig uh, beschreef. En uh, ik werd er altijd wel heel vrolijk van als het dan ook zover was. Eigenlijk was dat de officiële start van de lente. Hè? Als hij, dat, als hij ja. zijn kolom er even aan wijde, dan ja, was het zover. Ik vond het wel goed dat hij dat uh, ophing aan het uh, vrouwelijk schoon. Wat uh, met blote benen in rokjes uh, door de park en de straten zweeft eigenlijk als het ware. Het is een heel mooi, uh, mooi beeld vind ik. Heb je, was het vandaag echt rokjesdag? Nee, nee, maar volgens mij zit het er wel aan te komen. Ja, het is ook wel een beetje tijd, vind ik nu. Want het is vandaag de officiële eerste dag van de let. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ja. vanmiddag wel even in de zon gezeten op het terras. Maar het is toch een beetje te kil. misschien voor... Ah, ik echte... loop wel in een t-shirtje buiten. Niet lang, weet je, korte afstandjes. Maar gewoon al een beetje om het gevoel te hebben dat ja, het kan. precies. Ja, ik denk ook dat, dat, dat dit een beetje, tot, tot het zover is... is het een, is het een soort van rokjesdans, eigenlijk net als een regendans. Dus om het te laten gebeuren. Ja. En daarna dan is het gewoon nog, nog altijd gewoon de ode aan het fenomeen... wat uh, Bril zo mooi beschreef. De dans is nu gaande, zeg je eigenlijk vanaf ja. vandaag. Nou, misschien eigenlijk vanaf het weekend al. En mm -hmm. dan... De komende week, misschien, kunnen we de echt een Rokje Dag ja, mee ik, ik weet het niet. Het is, het is, soms is het. Ja, nou, we zingen het zo. Dus, uh... Ja, Ik vind de blote benen ook wel belangrijk. Weet je, want rokjes ja. zie je eigenlijk het hele jaar door wel onderhand. Iedereen draagt de dingen onder en zo. Ja. Maar het is nu toch wel echt diehard Rokje Dag. Zou niet? Die kousen eronder onderaan. Um, de gebroeders Frits, wat, uh, jullie, wat, wat, wat, kunnen we dit nummer straks ergens op een cd'tje kopen? Of hoe, hoe werkt dat? Um, nou, we zijn er hard mee bezig. We Kijk, zijn hard mee bezig. 22 april uh, is een beetje gedoopt tot Rokjesdag. Dat is de sterfdatum van Martin Bril, officieel. En wij zijn nu alles op alles aan het zetten om dan. Uh, we gaan binnenkort een videoclip opnemen. We hebben het nummer opgenomen. We gaan echt alles op alles zetten om het dan. Uh, ja. De wereld in te helpen. Met veel blote benen in de videoclip. Ja, ja. niet, ja, van, ja, ons niet nee. van ons ook. Dat is natuurlijk aantrekkelijker dan. Uh... <laughs> nee. Dat is maar beter voor de, ki voor de kijkers ook ja. van, de, van de videoclip. Denk. Dus eigenlijk hebben we hier in Casaluna een soort primeurtje. Nou, dat, is, ja. dat kan je eigenlijk wel we zeggen. We hebben een, een akoestische nachtelijke versie gemaakt. Speciaal voor deze uitzending. Nou. Eh, mag ik jullie uitnodigen om dan uh, naar het uh, grote podium oh, te gaan natuurlijk. hier ja, in Casaluna. Ja, of... Um, dan gaan we luisteren natuurlijk naar dat nummer. Niet nadat ik nog één keer die uh, nummers allemaal heb genoemd. Want we willen graag met u doorpraten over mode. En over uh, ja, hoe gevoelig u bent voor die mode. En wat u aan uh, mode-items in uw kast hebt hangen. In uw garderobe. Uh, laat het weten op 0800-1121. En u mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. Nou, om de lente dus een beetje te vieren. Met dat mooie liedje. En uh, in gedachten zijn we natuurlijk ook bij Martin Bril. Um, zijn hier de gebroeders Freds met Rokjesdag, Live in Casaluna. Rokjesdag zo fijn, je ziet het in één oogopslag Meisjes gelacht dichtbij, Ik had echt niet verwacht Dat vandaag al Rokjesdag zou zijn Het zijn de ogen van een bril waarmee je kijken moet Vaak al in maart, soms pas in april Maar vroeg of laat, het is het altijd waard Alsof er zout over een nacht ijs is gestrooid En de stad tot een paradijs is ontdoord Is het langer licht, hangt er iets in de lucht Nu de winter is gevlucht is het een vrij gezicht Vandaag is de dag waar je op bent gewacht Je kijkt je ogen uit overal waar je loopt Na al die vrouwelijke pracht En je weet het is de dag die de lente doopt. Lokjes, dag zo fijn Je ziet het in één oogopslag Meisjes, gelacht dichtbij Echt nog niet verwacht, rokjes dag zo fijn. Zit in een oogopslag meisjes glacht dichtbij. had echt niet verwacht dat vandaag gewoon rokjesdag zou zijn. Het is niet te geloven wat het met je doet Als je buiten blijft, word je ingelijfd Door een golle vloed tot de avond gloed Een godinnenstoet die je verlangens voedt Zelfs de stijfste hark, vergeet de winterkou Loopt soepel door het pak en denkt ik hou van jou En van jou, en ook van jou Oh mijn god, kijk de benen, kijk ze nou Vandaag is de dag waar je op hebt gewacht Je kijkt je open uit, overal waar je loopt Naar al die vrouwelijke pracht En je weet het is de dag die de lente doodt. Rokjes, dag zo fijn, je ziet het in één oogopslag. Meisjes, gelag dichtbij, je had het echt nog niet verwacht. Rokjes, dag zo fijn, je ziet het in één oogopslag. Meisjes, gelag dichtbij, had echt niet verwacht dat vandaag al Rokjesdag oh, zou oh, zijn. Dag. De hemel die breekt open en alle vrouwen die lopen. Ten aarde blote ogen als met toverslag. Is de lente een gegeven. De zon komt op de dag, breekt aan en alle vrouwen zweven. Even heeft het leven in de lente zin. Zie ik al die mooie rokjes met die spoele print. Vol de macht, van macht niet? Alle machtig. Vracht en pracht, ach, een pracht zo prachtig. Alles lekker onbekommerd op alles mag. Vandaag, wel vandaag is het, is het, is het. Rokje staan. Rokje staan. Rokjes staan. Rok je zo fijn. Meisjes gelag dichtbij. Rokjes dag zo fijn. Je ziet het in één oogopslag. Meisjes gelag Zou zijn. En nu zit iedereen heel hard te applaudisseren die nog wakker is. Maar ik zou het ook heel vervelend vinden als ik dat nu alleen in mijn eentje doe. Dat is wel een beetje. Nee, maar goed, het, het komt jullie wel toe. Want het is een leuk liedje, absoluut. Rockjesdag. Um, en, en binnenkort is dus met een videoclip erbij. Klopt. 22 ja. april, hè? Als er zei... dames zijn die nu uh, mee willen doen uh, aan de videoclip. We gaan 9 en 10 april filmen in het Vondenpark. Uh, stuur een mailtje naar de redactie. dan. Of de Twitter. De... Of Twitter. Gebroeders Fred. Gebroeders Fred op de Twitter. Freds met een Z aan het eind. Oké, veel succes. En leuk dat jullie er waren hier vannacht in Casadoorn... om ons dit lied te laten horen. Rokjesdag, naar aanleiding van het begin van de lente. En laten we zeggen in in aanloop naar de echte rokjesdag die dan nog moet komen. En we praten vannacht over mode en dat heeft alles te maken met onze gast van vannacht... die we het eerste uur uitgebreid aan het woord hebben gehad, Bastiaan van Schaik, de stylist. Um, en de centrale vraag is een beetje wat zegt de kleding die u draagt over uzelf? En um, heeft u ook bijzondere opvallende aparte mode-items in uw garderobe... zo door de loop van de jaren heen verzameld? Daar hebben we al wat voorbeelden van genoemd. 0800-1121 voor uw verhalen. Dat is 0800 en Dat is een gratis nummer trouwens. En u mag ik bellen naar of mailen naar Casaluna Charlotte, goeie Ja, goedemorgen. Heb je al een rokje oh, dus... aangehad vandaag, of niet? Oh, alsjeblieft niet. Zeg ik heb het nog veel te koud. Ja, dus de echte rokjesdag is er nog niet, hè? Nee, hou op. Zelfs nog, ja, ik denk bizar, ik heb vanavond nog een muts opgehad. Een muts? Weliswaar met een bloem erin. Oh ja, dat was wel een voorwaarde natuurlijk vandaag. <laughs> het is niet alleen zo dat je het alleen in de haren kan steken. Uh -huh. hè? Het is maar ook wat... nog af en toe een beetje frisjes hoor, moet ik zeggen. Oh, ook. Ja. ja, ik ben natuurlijk een gigantische koukleur. Het is natuurlijk heel uh, subjectief. hè Want, uh, de, de ene die loopt half naakt al bij de eerste zonnestraal. Maar uh, het moet bij mij toch echt wel behoorlijk warm zijn, hoor. Ja, wij hadden vroeg op school, dat uh, was op de, op de lagere school dan... Oh. hadden we een jongen met rood haar ook, daar, als ik herinner me, zo Hij heette Klaas. En ja. Die liep altijd als eerste in zijn korte broek. En wij, wij dachten al, oh. wat, wat is dit een ontzettende uitsloof. Maar die vond dat, geloof ik, denk, heel prettig of zo. Of hij wilde zich vastharden, of weet ik veel wat, maar <grijg> of heel stoer. En dan zie je van die kringetjes op je benen, omdat het zo koud is. Ik weet niet wat er van hem geworden is, eerlijk gezegd, maar goed. Hij is wel een naakloper geworden. Ja, <grijg> we, <grijg> <m> we <grijg> praten over mode, Charlotte. Wat, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, ga, hoe ga jij ermee om? Nou, weet je, ten eerste, mode zegt, uh, zegt uh, bij mij van dat ik me in ieder geval niet in een keurslijf laat uh, uh, duwen... Ik, ik heb hele persoonlijke smaak. Ik zal ook zwinters winters nooit donkere kleuren dragen. Ik draag gewoon wit, roze, blauw tinten. Uh, nou ja, het moet er allemaal een beetje anders uitzien. Maar ik ben wel zo arrogant om te zeggen dat het wel heel verzorgd en mooi is. Mm -hmm. Ik krijg ook altijd wel complimenten en gelijk en de reactie van ja, jij kunt het hebben. En dat vind ik dan altijd zo merkwaardig. He, het is toch iets uh, een beetje afstandelijk, voel ik dat dan. Van ja, zoiets zou ik nooit dragen. Maar ik, ik vind het aan de ene kant ook heel prettig, hoor. Ja. Want ik ben dan ook een ding in dit geval. Maar ik begrijp dus goed, jij laat je niet zo door de mode leiden. Je oh. hebt gewoon je eigen stijl en die, die gaat al jaren mee. Absoluut. En dat, dat vind ik heel prettig. Ik vind het ook een heel rustig gevoel. Weet je, ik vind het leuk om van allerlei dingen bij elkaar te zoeken, maar het moet wel kloppen. En ik hoorde Bastiaan van Schaik, Overigens zou ik die ook wel eens willen stylen. Want Jij hem is niet stylen? Al te vrij, oké? Okay? Jij wilt hem wel eens stylen? Ik zou hem wel eens leuk willen stylen. <laughs> het zou een succes zijn. Ja. En uh, ik heb ook een zoon die houdt heel erg van modieuze dingen, maar dan echt toch weer net even iets anders. En dat, dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo kikker. En, en die geeft je ook wel eens tips? Ook, hier zo. Oh, maar die neemt ook alles van mij aan. Want hij zegt, mama, nou ja goed, je doet het zo leuk. En wat, wat, wat, wat, wat is dan bijvoorbeeld zo'n tip? Wat heb je laatst tegen hem gezegd? Nou ja, gewoon een beetje een mooi, mooi gesneden pak. Maar dan weer net even iets anders overhemd, Weet je, de goede schoenen erbij. Kleine accessoire of iets, een leuke hoed. Maar het moet wel... Kijk, daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Het moet wel bij je passen. Hè? Ja. Want je, niet iedereen... Er staan bepaalde dingen die overigens dan heel leuk zijn... maar als het niet bij je type past, dan slaat het volledig de plank mis. Ja, zo is het ook. En wat, wat, weet je wat ik wel een beetje jammer vind? Die harde kleuren, hè? Dat is leuk, hoor. Ik hou van harde kleuren. Maar meestal staat dat alleen hele donkere mensen. Want harde kleuren maken vaak de huid eh, niet zo prettig. Mm -hmm. Maak, verbleken het wat. Ja. Weet je? En dat, dat vind ik dan weer... Een beetje ja. jammer. Nou, hij zei dat het de lente en de zomer van de harde kleuren wordt. Het maakt mij helemaal geen donder uit. Nee, je doet gewoon altijd hetzelfde. Natuurlijk, ik doe nooit, nooit wat, uh, ik doe wat ik... Ik wat ik, waar ik me prettig bij voel. En weet je, die kledingsadviezen van... Uh, vandaag is de dag dat je dit aan moet doen. Bizar, ik zou me daar werkelijk kapot om lachen. Ja. Maar ik denk dat sommige mensen best wel eens voorzichtig... een beetje gestuurd mogen ja. worden in wat zij dragen. He? Dat ze een beetje van hun identiteit laten zien. Nou ja, Punt, punt is natuurlijk dat mensen daar toch altijd wat onzeker over zijn. Hè? Ja, over, ja. Of tenminste niet allemaal. Jij ja, niet duidelijk, maar er zijn wel die daar moeite mee hebben. Ja, het, heeft, het is een vorm van onzekerheid. Als je altijd een beetje van die schutkleuren draagt... Hè? <laughs> nou, dan wordt er ook nooit op je geschoten in ieder geval. Dan nee, maar valt gewoon... de blik ook niet op je. Ja, he? maar goed, precies. Een, be een beetje zo on onder het maaiveld. Dus, dat is veilig ook. Dus het heeft heel, het is heel veel psychologie zit er in, in, in het uiten van hoe zie ik eruit? Daarom vind ik kleding heel erg ja. belangrijk. Het is altijd hoe kom je binnen? Nou. En dat is het eerste entree wat je maakt. En voor de rest moet er natuurlijk wel inhoud in zitten. Hè? Ja. Anders is het wel heel saai. Zo is het wel. Uh, maar dat brengt ons dus inderdaad op de vraag van vannacht. En eigenlijk heb jij hem uh, aardig zo verwoord. Hè? Want wat, wat zegt de kleding inderdaad die je draagt? Wat zegt dat over jezelf? Hou je daar rekening mee? En uh, ja, je hebt altijd modegrillen, modetrends. Uh, en ga je daar ook in mee? En zijn daar mooie voorbeelden van in de garderobe te vinden. Nou, Jij zegt, ik doe het al jaren op mijn manier en krijg er heel veel complimenten over. Dus ik vind het mooi dat we dat verhaal even gehoord hebben, Charlotte. Dankjewel voor het bellen. Ik het graag gedaan. Dag. Dag. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Gratis nummer, dus bel maar gewoon met uw verhaal 0800-1121. U mag ook mailen naar kazaluna.ncv.nl. to be a simple little kind of free Nothing to do No one but me And that's all John Mayer was dat een Perfectly Lonely 0800-1121. Dat is het nummer van Kazaluna. En we praten vannacht over mode. En in hoeverre u meegaat met die mode, laat u zich daardoor leiden. En um, nou ja, wat zegt de kleding die u draagt over uzelf? Dat willen we ook graag weten. Kazaluna uit ncv.nl, dat is het mailadres. En bellen is nog makkelijker. 0800-1121. Tineke, Hallo. Um, ja bleef een beetje haken aan opmerking dat je na een jaar je kleding moet weggooien. Ja, dat zei Bastiaan van Schijken. Dat ging over uh, ja, eigenlijk de... uh, laten we zeggen de oude opmerking die je vaak hoort van als je je kleding maar lang genoeg laat hangen dan wordt het vanzelf wel weer een keer mode. Ja, Toen maar... zei hij van dat is onzin, want dan is het toch net niet of zo als je. Nou ja, dat is volgens mij niet waar, want uh, ik heb van uh, vorige zomer een jurk gekocht met allemaal. Uh, uh, knoopjes in front, zeg maar. Ja. Uh, omdat ik een uh, orkestproject had. En het was heel warm en ik had een heel dunne jurk nodig. Dus ik had de jurk gekocht en van de winter had ik een dier nodig. Had ik er een jasje bij gekocht. En uh, uh, afgelopen weekend had ik een motorproject. En uh, als dirigent, zeg maar. En uh, we waren naar de, de verkleed... Uh, kleedcentrale geweest en... Uh, ik had iets uitgezocht... en het zat me niet lekker. En een van de koorden zei... Hé, hey, Tineke, jij had toch... Uh, die jurk uh, hangen? Die liet jij me zien. Ja. Vorige zomer. En waarom trek je die niet aan? En Toen was ik bij een ander koor... aan het repeteren afgelopen zaterdag. En ik vroeg... hebben uh, jullie ook een winkeltje... daar in het noorden waar je uh, leuke glittersjaaltjes en zo... voor Motown kunt kopen. Want Motown is glitter, heel veel glitter. Mm -hmm. En, uh, nou ja... Uh, toen zei iemand, die keek eens even... en ik had mijn jurk in de auto hangen. Oh ja, maar uh, kijk eens, trek dit aan. En toen ben ik het uh, centrum van de hoofdstad van Drenthe ingegaan. En, uh, nou, daar hing precies dezelfde kleur maar dan van uh, uh, voetloze kousen. Ja, ik weet niet precies hoe je dat soort dingen noemt, want ik ben niet zo goed in Voetloze kousen, dat, lijkt, dat klinkt een beetje als een soort uh, panties-achtig <laughs> panties iets. Legging, ja. oh ja, legging. Ja, uh, legging. Ja, ja, dat, dat moet door dat weder was... Ronald Blanken, ja. de, de meest modieuze technicus hiervan van heel, heel veel. die me doen. moet <laughs> mij op het woord legging brengen. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Dus ik had een... Uh, een, een uh, zwarte jurk aan, van de bovenkant voelt als een t-shirt. En er zitten allemaal knoopjes op. En uh, ik had een of ander groen uh, uh, uh, ja, boa achtig ding ja. om mijn nek te hangen. Maar, maar je gebruikt dus eigenlijk steeds dezelfde jurk als basis, uh, of het nou ja. motown is of klassiek? Alleen, ik vermoed dat wat ik heb geleend van iemand anders, van een ander koor... Dat is echt al ja, wel tien jaar bij haar handen of zo. Oh, yeah. ja. En dan, dan reageer ik op uh, de stylist die daar was bij jullie. Hmm. Ja, uh, Na één jaar je kleren weggooien als je ze niet draagt. Hoezo? Ja. Zeg maar nu ging dit, dit was een jurk voor een speciale gelegenheid. Want je, moest, je had een uitvoering hè, met het koor. Waar ja, staat die jurk? Die, heb ik die, die jurk heb ik gekocht omdat ik een jaar geleden. ...in juni een, uh, een leuke uitvoering ja. had. Nee, oké, okay, maar die, die, heel heet was... Die, die was voor die speciale gelegenheid. Die heb je ja. later dus nog een aantal keren ingezet. Maar als jij gewoon ja. s'morgens uh, opstaat en, en dan... En, bedoel, heb je, ga je dan met de mode mee wat betreft de kleding die je dagelijks nee, draagt? Nee, dan trek ik gewoon aan het liefste de kleren die ik gebruik... ...als ik uh, ga surfen of in duin ga werken. Ja. En, dan, en, en, en wat, hoe dan... ziet dat eruit dan? Hoe zien die kleren eruit? Nou... Uh, nou ja, omdat ik heel vaak concerten geef, of meedoe in concerten... zijn de meeste kleren qua basis zwart. Nou, en dan uh, ja, er zit er verf in. <laughs> ja, om, omdat je ook vaak aan het verven bent. Nou ja, dat moet dit jaar weer, ja. ja. Wat is je favoriete Motown liedje, hè? Vroeg me nog even af. Uh, oh, eh... Uh... Uh, Moten, Nee, uh, wacht even. Um, strikvraag. Nee, dat is geen strikvraag. Oh, okay. Een van de mooiste uh, liedjes. En uh, uh, we staan met YouTube. Uh, dat is, um, uh, uh, Van wie is het? Oorspronkelijk. Van de Supremes. Daniel was in de Supremes. Is het misschien yes. Baby love? Nee, ja, die vond ik ook leuk, maar uh, Nee, een van de leukste was... Uh, The Happening? Nee. Uh, Nathan Jones? River Down. Wacht even, wat hoort er voor? Ik ben niet zo goed in teksten. Ik ben vooral goed in muziek. Je bent de dirigent ook natuurlijk, ja. Maar, ja, natuurlijk. Maar het is iets van de Supremes dus. Ja, ja. ja. Where did I love go? En ook voor uh, Tats. Uh, oh, die vind ik ook Oh, leuk. Um, Sugar Baby... Dat is ook zo'n leuk nummer. Sugar pie honey. Ja. Na, na, na, na, na, na. ja. I can't help myself. Ja. is allemaal. Goed he, voor jou. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Um, gewoon, eigenlijk zeg je gewoon als je als een je goede jurk hebt... Uh, kun je hem bij allerlei gelegenheden aan. En doe dat ook vooral. En laat je niet gek maken door ja. die stylisten. Nee, stylisten. Nee, Stil, nee gewoon niet. Dank voor je verhaal, Tineke. Alsjeblieft. Want, joe, dag, hetzelfde. Um, ik ga nog een keer die nummers noemen. 080112. 112. Er wordt of heel veel gebeld of heel weinig. een van de twee. Het kan ook zijn dat er heel veel wordt gebeld... en dat dat elkaar dus eigenlijk vlak voordat wij hem hier moeten opnemen... Uh, min of meer verstrikt en in de knoop is gekomen. Ik denk dat dat het vooral is. Um, maar we kunnen nog wel wat verhalen gebruiken over de mode. En uh, die zijn dus van harte welkom. 0800 112. En als u een liedje wil zingen, mag het ook. Dat, uh, dat hoort u. Uh, Melen is ook misschien wel aardig als u denkt... nou, oh, dat vind ik het toch een beetje eng om op die radio dan iets te vertellen over de mode. Melen, casaluna uit ncv.nl. De gebroeders Fred zijn nog steeds hier. We hebben dus straks dat liedje over Rockiesdag gespeeld. En uh, zijn zo aardig om nog even op het podium te gaan staan... en een tweede nummer deze nacht te spelen. Live hier in Casaluna. Wat wordt het, Johan? Nou, het wordt, uh, daar waren we eigenlijk heel snel uit, het wordt Onderweg. En dat is eigenlijk het titelnummer van uh, de voorstelling die we, uh, die we nu aan het maken zijn. En waarmee we vanaf uh, september door Nederland uh, gaan toeren met en, onze band. En waar ook dat Rockjesdag in voorkomt? Uh, nou, ik denk dat dat een goede encore is. Zeker in, maar in de winter, dan moeten we wel erg vroeg beginnen met de uh. uh, met, met Rockjesdans eigenlijk. Zoals waar we het <laughs> net over hadden. Ja. Oké, okay, Onderweg, Gebroeders Freds. Ik heb de mensen uit het dorp gedag gezegd. Het is half zes ochtends en mijn bus vertrekt. En ik ben onderweg. Ik heb mijn rugzak naast me neergelegd en daarna het geluid van stilte. En ik ben onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik honderd kleuren groen. Geen idee waar we zijn, geen idee waar naartoe. Ik tel de strepen op de weg, wat zou ik verder moeten doen? Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben eindelijk onderweg. Nu ben ik eindelijk onderweg Verstaal dagenlang geen woord meer om me heen Deze bus zit vol en toch ben ik alleen Ik ben onderweg Mijn gedachten heb ik stilaan uitgezet De stoel waar ik op zit is nu ook mijn bed ik ben onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, schiet het dorp te snel voorbij. Het heet hier overal San Juan, ik snap er eindelijk niks meer van. Tel de poorden langs de weg, de weg waar ik op rij, en rijd en rijd. En ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg. Ik ben eindelijk onderweg, nu ben ik eindelijk onderweg Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Ik ben eindelijk onderweg, nu ben ik eindelijk onderweg En als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik on geen idee waar we zijn, geen idee waar naartoe Ik tel de strepen op de weg, wat zou ik verder moeten doen? Het heet hier overal San Juan, ik snap er eindelijk niks meer van Ik tel de poorden langs de weg, de weg waar ik op rijd onderweg Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Ik ben eindelijk onderweg Nu ben ik eindelijk onderweg De gebroeders Fred zijn onderweg. Jullie waren ook echt onderweg, hè, de hele tijd, toch? Ja, dat was behoorlijk heftig. In ieder geval even weg. Mensen die dat, die dat die hebben gemist. Jullie waren voor het programma on air van Harm Edens. Ook okay. NGV trouwens, daar hebben jullie de hele wereld over gereisd? Met, met opdrachten. Landen. Een ja. waanzinnige en een, een krankzinnige ervaring. En is dit nummer daar ook ontstaan, ook een beetje? Of? Uh, nee, het nummer was gek genoeg daarvoor al ontstaan. Omdat we met die voorstellingen al bezig waren. Maar het heeft wel, we hebben het daar overal gespeeld, eigenlijk in elk land. En uh, het heeft voor ons samen, denk ik, vooral wel meer betekenis gekregen. We zijn echt. 24 uur op elkaars lip geweest. Echt vijf weken lang, de hele wereld rondgrijs. En dat, ja, dat, dat ja, heeft ons. huis. En toch nog samen ook hè? Ja, Senses. nog steeds. Ja. Ja. Goed, huwelijk. Zops ja. seks, gelukkig. Ah. Nou, jongens, neem nog. een Wissel die consumptiebonden in, zou ik oh, zeggen. En ja. blijf anders gewoon staan. Dan doe je gewoon straks nog een nummer. Als je dit op, op het repertoire hebt, dan vraagt wij draaien. Dat ja, wil ik zeggen. Wie bent die nou toch? Um, uh, Zo meteen gaan we meer van ze horen. Um, ik kijk even naar de mail, want er, er wordt wel gemaild, ook zie ik hier. Uh, eventjes zien. Dit is een mailtje van Corine Sloot. En die zegt ter verdediging van Bastiaan van Schaik. Die dus zei van, als je de kleding één jaar al niet meer hebt gedragen... dan moet je het gewoon wegdoen. Uh, maar, zegt zij, ter verdediging van hem... hij uh, heeft er wel bij gezegd dat je het dan naar een goed doel moet doen. Want er is nu uh, tegenwoordig een kledingbank. Hè, uh, vergelijkbaar met de voedselbank. Daar kunnen mensen met een kleine beurs dus hun kleding halen. En dat klopt inderdaad. Dat heeft hij ook gezegd van, breng het daar naartoe en dat is ook een goed doel. En uh, Roger die schrijft hier... Ik draag mijn spijkerbroeken tot de draad toe af. Ik krijg daar uiteraard commentaar op van mijn vrouw... maar ik was in de jaren tachtig bij kans de enige op school... die niet met een kapotte Levi's 501 liep. Mode is zoiets huigelachtigs. Wat vandaag is, uh, mo mooi is, dat kan morgen niet meer. Nou, hou op zegt hij. Dus hij draagt zijn uh, spijkerbroeken gewoon af. Nou, dat kan ook. Nou, Dit soort verhalen willen we graag van u horen via de mail... Kaasaluna.ncv.nl. Mailen mag uh, dus, uh, maar ook bellen is uh, nog veel beter. 0800-1121, dus 0800-1121. Um, even kijken... Ja, hé, hey, nou, dat is ook toevallig. Twee mensen op de late nacht en één gedachte. Want ik dacht van, we hebben net iets Nederlands-taligs gehad. Laten we dan nu even iets Engels gaan draaien. En hij heeft hem er gewoon ingezet, Ronald Blanker. Van de, ik zei het al, een van de meest modebewuste technici hier in Hilversum. Maar ook een van de meest meedenkende. Want hier is de nieuwe plaats van Raccoon, No Mercy. She walks in and says, Come on, let's have it.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 Het was een tijdje stil even rond deze mannen... maar die waren druk bezig natuurlijk om nieuw werk te maken. De mannen van um, Raccoon, Bart van der Weijden en de Zijnen En um, dat is dus nieuw werk. Er komt ook een nieuw album aan. Dat heet Liverpool Rain. Ik heb het over Raccoon dus en No Mercy. 0800 1121 voor uw verhalen over de mode. Volgt u de mode een beetje? Juist wel of juist helemaal niet? Um, dan willen we dat graag weten. En uh, wat zegt de kleding die u draagt over uzelf? En gaat u mee in de trends die er dan zoal zijn in de zoveel, om de zoveel tijd? Uh, hangen er nog steeds hele bijzondere mode-items in uw garderobe misschien? 0800-1121 of mailen mag ook naar NCV.nl. Dat mailen gebeurt veel. Um, Iris bijvoorbeeld, die schrijft... Suzanne. Uh, Nee, dat is weer de deling van de Hilde. Suzanne neemt niet op. Um, Iris, mode dit, mode dat. Ik ben de mode zat. Altijd maar achter de mode aan. Dan ga ik in mijn leren broekje staan. Dan roept een meisje, dat is de mode niet. En dan roep ik heel hard terug, stomme modegriet. Iris. Een mooi gedicht. Um, ik kan het niet zo mooi als Jan van Veen dat doet. Maar het ging ook even over iets anders dit. Annemiek, Goedenavond. goedenacht. Goedenavond. Of nacht. Wat jij wil. Uh, ik ben een ramp. Hoe komt dat? Nou ja, gewoon, ik uh, trek denk ik aan wat ik uh, voorrang heb hangen. Ja. Maar, uh, maar ik ben al onlangs een keer een uh, kleine 20 kilo afgevallen. Maar ik kan nog blij de kleren uh, aantrekken die ik daarvoor droeg. Ja. En dan ineens hoor ik mensen van. Ja, nu kan ik echt zien dat je afgevallen bent. Ja, dan heb ik toevallig iets. Uh, wat een maatje kleiner is aan. Dus dan kunnen ze het zien. Ja. En verder... Uh, toen, uh, ik was een keer op een verjaardag... en toen zei iemand... Goh, wat ben je Toen had ik een blouse aan... die ik... Uh, die ik een of andere manier gekregen heb. Want ik koop eigenlijk helemaal niks. Ik... Uh, ik ja, ik... Uh, ik uh, krijg wat, ik doe wat en ik, uh, wat ik leuk heb, vind, dat trek ik aan. Ja, maar, maar bijvoorbeeld, van wie krijg je dat dan? Uh, ja, kennissen of zoiets. Ja. Die zeggen van, is dit nog leuk voor jou? Of is dat dan wat zij zelf al een keer gedragen hebben, ook bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, uh, nou ja, vind ik het ook echt leuk. Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik trek ook eigenlijk aan wat ik leuk vind, of wat ik ooit he lekker heb zien... Uh, en lekker heb zien, uh, dat het me lekker zat. Hmm. Dat, dat moet dat het vooral zijn, dan is... moet je prettig zitten. Het gaat hier niet dat zo veel. Moet... Ja, ja. Ja. ja, ik moet me er prettig in voelen. Ja. En dan maakt het uh, mij helemaal niks uit... of het nou een beetje ja, tentachtig is... of dat het een beetje... Ja, ik weet. Ja, net wat ik zeg, ik ben een ramp. Maar als je over straat gaat, hè, dan kijk je wel natuurlijk om je heen zo. En dan zie je andere mensen bijvoorbeeld, uh, vrouwen dan in ieder geval. En denk je dan nooit eens van, goh, dat ziet er eigenlijk best mooi uit of zo? Of, uh... nou, eigenlijk kijk ik nooit uh, zo naar andere mensen wat ze aan hebben of zoiets. Valt nooit op of zo dat, dat ze dan op een bepaalde manier gekleed zijn of... Uh... Of ken je die programma's op tv, van die make-overs, dan zijn ook mensen die dan niet zo'n interesse daarin hebben, die worden dan op een gegeven moment helemaal in de gloria neergezet. Lijkt je dat niet, eens een keer leuk? Ik zie het wel, als mijn dochter bijvoorbeeld wat nieuws hebt en dan zegt, goh, wat zie je er leuk uit, of zoiets dat. Dus zo verder ga ik nog wel, dat zie ik. Hmm. Maar dat, dat is ook alles wat ik zie. Ja. Maar het is natuurlijk altijd leuk als iemand dat tegen je zegt... van, uh, goh, wat zie je er leuk uit. Maar goed, dat kan ook inderdaad ja. zijn met, met, met blousen die al uh, een tijdje oud zijn. Natuurlijk, Als het er maar leuk uitziet. Ja, uit ziet. ja, dat, ja dat, dat klinkt ook echt leuk. En dan uh, probeer ik daar aan te denken... als ik dan wat netjes uh, netter gekleed moet gaan... Hmm. Dat ik, uh, dat, dat ik dat dan uh, pak ja. of zoiets. Nou ja, kijk, het is wel zo, uh, dat, dat is zo straks in dat gesprek ook wel gebleken... Hè? die hele modewereld, hè? als we het dan hebben over die modellen... die op de catwalk lopen en zo, dat uh, ja, is natuurlijk ook allemaal één grote luchtbel. En er zijn ook, ook mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Nee. En, en, en jij zegt ook van, ik vind het helemaal niet zo belangrijk eigenlijk. Nee. Nou ja, dat, dat, dat mag ook. En dat is een helder ja. verhaal. Ik ben blij dat dat mag. <laughs> ja, nee, natuurlijk. Ja. Um, nou ja, bedankt voor je verhaal, Annemiek. Weet je al wat je morgen aan gaat trekken? Oh, nee. Je legt het niet de avond van tevoren al klaar. Je kijkt meer morgenochtend, je staat op en dan pak je iets ja, uit de kast. Ja, wat, wat ik het eerst uh, bij de hand heb. Nou, moet ik morgen moet ik... Uh, ik ben net verhuisd en ik moet een huis afleveren. Ja. Dus morgen trek ik... Uh, een zwarte broek aan en een of andere trui. Omdat ik daar ook, uh, dan ben ik ook druk aan het werken. Ja, kijk, dan, dan, dan, dan ben je anders gekleed natuurlijk. Ja. Oké, okay. dan, dank voor je verhaal en rusten voor straks. Oké, okay, hetzelfde. Dag. Doei. 0800 1121 ncvnl Dat is het mailadres. Hier is Marieke Jager. Op vakantie in Thailand en Cambodja en ik sta daar op het vliegveld van Bangkok, terug gaande naar Nederland. En ik kijk ineens in het vriendelijke gezicht van Marieke Jager, die zat dus in hetzelfde vliegtuig. Dat is toch gek als je daar elkaar dan zomaar daar tegenkomt uh, in, in Den Vreemde. Um, en er is een nieuw album van eruit en dat is deze week de Radio 1 CD. Overigens dit verhaal dat ik haar tegenkwam met het vliegveld... en het feit dat zij nu Radio 1 CD is, heeft helemaal niets met elkaar te maken. Um, Marieke Jager dus met een album dat eraan komt. Dat heet Here Comes the Night, is haar uh, nieuwe CD. Um, deze week al in première, dus op Radio 1 de Week CD. En van dat album hoor u Break the Law. We praten vandaag over... Mode En dat allemaal naar aanleiding van het begin van de lente. En de gast die we vannacht uh, hier hadden in Casaluna Bastiaan van Schuik, de stylist. Betty, goeienacht. Um, ik wilde vertellen dat ik uh, in mijn kast uh, zeker drie maten heb hangen van kleding. Um, ik heb maat 42, maat 46 en nu draag ik 52. En dat is een ramp eigenlijk. Ja. Ja, hoezo eigenlijk? Dat is een heel grote maat natuurlijk. Ja, dat is een hele grote maat. Maar um, dat is omdat ik medicijnen gebruik met bijwerking, gewichtstoename. Dus ja. ik maak me er maar niet druk over, want uh, ik kleed me er gewoon naar. en um, nou Ik heb bijvoorbeeld uh, een rood jasje gekocht afgelopen zomer... En een blauw jasje gekocht. En een, uh, een zwart jasje gekocht. En ik hoor dat die primaire kleuren weer mode worden. Dat zegt, dat zegt die hier Basjaan van Schaik, En die heeft er toch echt wel kijk op. Ja, daarom. Ja, ja. Dus ik was zeer verheugd. Ik, <laughs> ik denk, oh, dat wordt leuk. Want <laughs> ik heb namelijk ook uh, een rode hoed. Een stilt dus. En een blauwe hoed, ook een stilt. Maar je draagt ook hoeden een... dus? Ja. Nou, dat doet ook niet iedere vrouw. Nee, maar ik vind het leuk. Uh, ik bedoel, uh, er wordt naar je gekeken van, hè? <laughs> <laughs> dat vind ik prachtig. En jij vindt het ook gewoon mooi? Of, of, wat, ik vind wat is... het mooi ook, ja. Ik heb een, een gezicht. Dat vind ik zelf. Wat is een gezicht? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat als je een hoed opzet... Dat hij dat er gewoon staat. Dat ja. het iets doet met je gezicht. Want we hebben natuurlijk de, de bekendste hoede draagster in Nederland. Dus de golse koningin. Ja. Die heeft eigenlijk altijd wel al een hoed op. Ja, zulke hoeden niet. Het zijn meer uh, een herenmodel voor dames. Aha. Weet je wel, er zit dus niet zo'n uh, uh, uh, dikke rand aan. Nee. Zo'n lint eromheen. Dat is slap. Ja. Dus, dus, dus, die, die, die, dat kan je mooi... Zo trekken of zo trekken. En die heb je altijd ook, ook bijvoorbeeld, nou ja, we krijgen straks weer een beetje als het wat warmer wordt en zo, dan heb je ook een roed ja. op. Ja, als het, als het leuk staat, gewoon. Ik oh. bedoel, het moet kleuren bij wat je aan hebt. Uh, en anders daag ik wel en daar een leuke kleur alpino, ook een blauwe of zo, oh, ja, is, of een witte. Dat staat ook altijd leuk. Zijn nog even over ja. die grote maten, want um, er zijn ja. natuurlijk mensen die... die, ja, die, die nou, ja, goed, jij zegt ook dat het komt door medicijnen, dus dan, dan word je af en toe wat, ja. uh, wat forser, zeg maar. Um, ja. uh, er zijn ook mensen die daar... Uh, uh, nou ja, die zeggen, die, die, die, die, die, die, nou ja, dan moet ik dus, nu, nu dus ook een uh, soort van... Uh, ja, uh, kleding waar, waar totaal geen lijn meer in zit, aandoen. Terwijl, er zijn ook winkels voor, voor grote maten toch? Oh, oh ik, heb, ik heb hele leuke kleren. En uh, bijvoorbeeld een grijs uh, uh, blouse vest. Ja. Met een leuke strik van voren. En hij is lang, hij valt over mijn billen. Dus het idee dat, dat voor, voor mensen die wat een, een maatje meer hebben... hoef je niet echt vormeloze uh, dingen aan te trekken? Oh nee, zeker niet, zeker niet. Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Nee, want uh, ik heb echt kleding die mij past. En, en wat ik het allerergste vind, dan zie ik vrouwen lopen. Die hebben dus een uh, broek aan en die zit dan te strak. En ze hebben vrij dikke billen. En dan een kort jasje erop. Ja. Dan word ik niet goed van. Ik bedoel, als je een beetje breder bent, draag dan iets wat over je billen valt. Ja. Dan moet je het Zo. een beetje bedekken misschien. Ja, nou, het hoeft niet... Te... Ja, ik bedoel, ik noem het geen bedekken. Ik bedoel, dan heb je iets aan... Uh, wat, bij, wat past bij je bij, uh, figuur. Ja. ja. Uh, dus niet... Uh, maar vind je dat maar... mensen, mensen in het algemeen uh, daar, daar onzorgvuldig in zijn? Dus ook bijvoorbeeld kleurencombinaties? Soms heb je... Ik bedoel, oh, ja, iedereen, ja. Heeft, iedereen was een collega, dan komt hij weer binnen. En dan denk je, hoe kan hij die, die twee kleuren nou bij elkaar zoeken? Ja. Inderdaad, ja, dat zie je. Maar ik woon in Amsterdam, in Osdorp. En daar lopen op het Osdorpplein ook flinke vrouwen... die bijzonder goed gekleed gaan. Die hebben bijvoorbeeld een uh, poncho aan van, van zachte wol. En ja. daaronder een... Ja, echt wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Die lopen er ook, hoor. Dus het is echt niet zo dat als je wat, wat, wat, wat groter bent uitgevallen... Dat je, dan, uh, dat je dan niet, laten we zeggen, modieus uit zou kunnen zien? Oh, zeker. zeker en jij bent er een voorbeeld van. Ja. Dank voor je verhaal, Betty. Oké. Okay, en een goeie dag. We gaan no dag. We gaan nog even naar Loes. Het zijn trouwens allemaal vrouwen vannacht. Uh, <laughs> mannen, mannen doen blijkbaar niet aan mode. Nee, dat uh, geloof ik ook niet. Goeie avond. ik ben met Loes Beetersen. Uh, nou, ik uh, begon dus al te vertellen dat het voor mij wel rokjesdag was vandaag. Ik voel de zon nog helemaal op mijn uh, benen prikken. Een zalig gevoel. Had je blote benen of ik toch had iets? Blote in... benen. Ah, Oké, okay. want dat is belangrijk voor rokjes. Ja, dat weet ik. En ik, ik zei dus ook vandaag toen ik mensen tegenkwam, van voor mij is het al rokjesdag vandaag zalig. En uh, ja, wat, uh, wat ik dus uh, heel erg fijn vind dat de rokjes weer een beetje terugkomen in het modebeeld. Want het is een tijd lang alleen maar uh, op broeken ge gericht geweest. En jij vindt rokjes leuker? Heerlijk. Waarom? Ja. Waarom is het leuker dan zo'n broek? Uh, je, je voelt je er toch, uh, vind ik, wat vrouwelijker in. En het zwiert lekker. En uh, gewoon dan lekkere sandaaltjes of uh, pumpjes aan. Ja, dat, uh, dat vind ik gewoon leuk. Ja. En, en hoe, zit, hoe heb je dat dan de afgelopen tijd gedaan? Met, uh, met de winter, zeg maar. Wel toch ook rokken gedragen? Maar wel dan... ook rokken gedragen met, uh, met panties of uh, majeostoon. Ja. Maar jij kiest eerder voor de rok, of oh, voor, voor de jurk, dan voor, het, voor absoluut, de broek? Absoluut, ja. Heb je wel broeken of niet? Ik heb ze wel. En uh, dan draag ik dus wel... Uh, ja, graag wat, uh, wat wijdere pijpen, zeg maar. Ja. Dus niet echt wat hele strakke. Beetje zo'n solbroek uit de jaren 70. Ja, ja, ja, precies. En dan wel in, uh, in een uh, zwarte kleur, dat het toch wel weer, uh, weer wat... Uh, ...modieuzer overkomt, zeg ja. maar. Ben je veel bezig met, met de mode dan ook? Of? Uh, ik ben niet bewust bezig met de mode. Uh, mijn uh, sport vind ik altijd om uh, ja, op, op de markt... ...vooral uh, wat goedkopere kleding te kopen... ...waarvan ik weet wat het maar heeft gekost... ...en dat iedereen toch zegt, wat, wat zie jij er leuk ja. uit... Dat is wel de sport voor heel veel mensen. He. Om gewoon inderdaad niet te duur, maar dat het dan, dan bij elkaar toch echt heel mooi lijkt. Krijg en, ja. en je, dan, ja, maar je krijgt er vaak uh, aanmerkingen over, op uh, complimenten? Nee, wel complimenten. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja. Dat mensen het opvalt hoe je eruit ja. ziet. Ja. ja. Grappig. En uh, ja, wat ik ook nog steeds heel erg leuk vind, dat is uh, toch wel de hippie kleding een beetje. De, sorry? De, de hippie kleding ja. uit de jaren, nou ja, 60 begin zeventig. En is dat dan uh, zeg maar vintage wat jij gekocht hebt of, of is dat nog echt uh, wat je dat zelf in de kast had hangen? Nee hoor, dat, uh, dat kan je toch op markten toch wel weer uh, vinden ook. Ja. Ik Het uh, verleden jaar had ik een hele leuke uh, zomerlange uh, jurk gekocht, een beetje hippie-stijl. En uh, echt ook hele weien rok eronder, en uh, strak bovenlijfje, uh, hele weien rok eronder. En dat, uh, nou, dat zwiert gewoon lekker om je heen. En hoe werkt dat Loes? Voor morgen heb je dan de kleren alweer klaar liggen? Of is het morgen echt van ik ga voor de kast staan en ik pik er iets uit? Een beetje afhankelijk van het weer? Uh, Eigenlijk wel een beetje afhankelijk voor het weer. En ik moet eerlijk zeggen, ik had vanmorgen dus eerst wel een panty aangetrokken. En toen, want ik, ik wandel heel erg veel met mijn hond. Uh, en daar ga ik meestal zo rond een uur of half tien mee weg. En uh, nou, om een uur of tien dacht ik van, volgens mij kan die panty er wel af. En, uh, of tenminste, kan die wel uit. En toen... Ben ik ergens stiekem achter een bosje gaan staan en heb ik hem heerlijk uitgetrokken. <laughs> Echt kapot getrokken of gewoon nog een Nee, nee, nee. Gewoon. Uh... Ja, het is nacht. We kunnen het daar best over hebben. Gewoon omlaag getrokken en uitgedaan. Nou, achter ja. een uh, boompje. Ja. En ik, ik zeg het. Ik voel hem nog heerlijk op mijn benen prikken. <laughs> ja. Ik vind het een mooi verhaal. Zeker zo aan het uh, eind van de uitzending. Nou, uh. Ik, Harte, dank ik, ik, ik heb heel lang getwijfeld, maar ik denk, ik ga het toch maar vertellen. Ja. Vandaag was het voor jou gewoon rokjesdag. Het was rokjesdag. Zonder panty. Ja, Loes, bedankt voor je verhaal. En, uh, en een prettige dag en Ik hoop dat het een hele mooie lente en een hele mooie zomer wordt. Ik wens het jou ook. Dank je wel. Dag, dag. dag. Uh, We hadden ze gevraagd, de gebroeders Frits. Uh, trouwens, ineens ook allemaal in rokjes. Ongelooflijk. Het gaat allemaal heel snel hier. Uh, met, met nog één liedje. Wat gaat het worden, Johan? Uh, het volgende nummer heet Hoogvlieger. Marcel, wil je er iets over vertellen? Nou, het gaat toevallig ook over een kledingstuk. Het gaat zo bijna helemaal over een regenjas. Ja. Dus misschien moeten we eigenlijk voor de H&M gewoon een album gaan opnemen. Ja, want het... Of voor een andere kledingzaak. Oh, ja. Ja, ook en er zijn heel veel andere leuke, ja. leuke kledingmerken inderdaad. Uh, laten we horen, de hoogvlieger. Ja. 1, 2, 3, 4. Zeg, was ik ooit jouw regenjas? Ik hield het zelf maar zelden droog. Je trok me uit en smeet me weg. Alsof je mij Nu lig ik in een najaarsplas Zo goed en pas precies, hij houdt je warm wanneer het vriest. Mooi hoor, de gebroeders Frits. Uh, met de hoogvlieger en u hoorde ook nog onderweg van ze uh, live gespeeld allemaal. En we begonnen natuurlijk met het liedje over de Rockjesdag. Van... Ja, Tuurlijk. Uh -huh. ik, uh, wij zijn altijd uh, vervente twitteraars en dan gaan we meteen kijken wat er over gezegd is. Nu kregen we net een berichtje van Henk-Jan Steetsel. Ik hoop dat hij dat nog luistert. Ja. Liever Henk-Jan. Uh, hij twitterde een misverstand is het dat het van Martin Bril is. En uh, het, wij weten ook dat het niet van Martin Bril is... maar ik zeg er altijd over... we schrijven het hem niet toe, maar we dichten het hem wel toe... want hij heeft er poëzie van gemaakt. Maar het is van ons allemaal. Ja, zeker. En het moet er eigenlijk nog echt komen, de echte rokjes daar. Er ja, was net een mevrouw die dus al vandaag uh, de stoute schoenen heeft aangetrokken... en de, de panty uitgetrokken. Uh, dank dat jullie hier waren. Ik vond het leuk. Dat ja, moeten we vaker ook. doen. Hartelijk. Succes met alles. En uh, dus in het najaar ook in de theaters uh, ja, te vinden, de gebroedersfets. Ik moet nog even het antwoordapparaat inspreken voor morgenavond. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Uh, zitten zij hier dus samen. Frank Dumors en Rolof kruisen. Um, want ik ga de sleutels aan Frank uh, geven. Dat doe ik in de loop van uh, de komende dag wel. Ik uh, dank u voor het reageren. Dat kan uh, door te bellen. Hè. Dat, is, dat is gebeurd door uh, vooral vrouwen vannacht. En, en uh, mailen uh, werd, uh, werd er ook veel gedaan. Um, ik verwijs u nog wel even naar onze site. Want daar kunt u uh, van alles vinden over dit fijne radioprogramma. U kunt zich daar abonneren op de nieuwsbrief ook. Ga dus maar gewoon naar www.casaluna.com. .ncv.nl Ik wens u een prettige nacht verder, zometeen na 2e, de EO.